Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. Al twintig jaar. En jij, jij beleeft het. het. ZFM. In 2010. Al twintig 20 jaar live. en Met, Met nu. U. Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Een goedemorgen luisteraars in Zandvoort. En verder buiten. Worldwide mag ik wel zeggen. Want ik weet dat heel veel mensen aan het luisteren zijn naar dit grote actualiteitsprogramma Goedemorgen Zandvoort live vanuit Hotel Hoogland. En uh, het is gezellig, het is warm en uh, kom langs, de koffie staat klaar voor u. Uh, vandaag is het... Uh, ja, en gast... die wordt met een zonnige glimlach ja. door Nel Kerkman geschonken. Zonder meer. De gastvrouw en de redactie is vandaag in handen van Nel Kerkman. Nel Kerkman. Presentatie donderhebber. En Pieter Joustra. En de techniek is in de vertrouwde handen van Roy Halderman. Ja, met een enigszins dubieuze muziekkeuze, maar... Okay. Hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet. Hij zit altijd te grijnzen. Als hij weer een, een muzieknummer opzet. Hij is wat? net terug uit Engeland. Ja, ja, ja. Nee, hij is een uurtje verlaat. Misschien dat hij een beetje vandaag een klein beetje mild is. Nou ja, goed. Uh, morgen dan staat zijn horloge weer gelijk. Want de tijd gaat vannacht weer terug. Een ja. uurtje. Ja, Ga jij uh, om drie uur eruit? Zet je je wekker? Nee, nee, dat gaat vol automatisch. Oh. En zo niet. Dan doe ik dat morgenochtend. Oké. Okay. Uh, Don, wat gaan wij vandaag uh, allemaal behandelen? Dus ah, ja. 10 en 12 uur. Pieter, we hebben weer een, een heel vol programma met. Uh, wat ik vind in ieder geval heel erg leuke en boeiende onderwerpen. Zo beginnen we straks om uh, zo rond 10 over 10. met uh, een uh, happening zou ik bijna zeggen. van uh, de singers. Ja. Die, uh, die gaan iets met een uh, zomerstintje doen. Uh, we zullen straks uh, heel uitgebreid horen wat daar uh, allemaal gaat gebeuren. Maar dat het mooi wordt. Dat, uh, daar ben ik van overtuigd. Ik heb begrepen dat er veel rieten, rokjes en halve kokosnoten naar voren komen. Ja, ja, ja, ja, ja. Je moet erbij zijn. Ja. Absoluut. Ik, ik hoop wel dat er hartbewaking ja, is. Ja, <laughs> ja zeker. Er, er wordt voor gezorgd. En dan uh, zo uh, rond de klok van half elf uh, gaan we met Mieke Tapen praten over de papegaaienkooi. Zoals die in de Volksmond heet hier. We praten over het muziekpaviljoen. Het muziekpaviljoen. Ja, ja. Voor de zandvoorters en, uh, en de toeristen. En we gaan kijken naar het, de programmering uh, voor de komende tijd. Het ja. komende seizoen. Heel mooi. En dan komen we alweer in het uh, tweede gedeelte. Nee, in het eerste gedeelte nog steeds. Want dan om tien over half elf praten we met Lana Lemmens. Want uh, volgende week zaterdag hebben we de 50 plus dag ja, dat schijnt een primeur te zijn, Pieter. Geweldig. Ik een landelijke primeur. Ik voel me aangesproken. Ja, nou, we zijn 50 plus, wij mogen. Wij mogen. <laughs> ja. Maar ik ben benieuwd of je nou 50 min bent, mag je dan niet meedoen? Uh, nou, ik, ik las zo uit uh, de teksten dat uh, vol is vol als het met 50 plus is, als er misschien nog een plekje over is. Dan misschien wel. Ja, ik vraag het hierom omdat de 50-minners wel eens met een Ferrari willen rijden op het circuit. Ja, ja. En dat ja, schijnt ja. onderdeel van het programma te zijn. Ja, nee, maar als je 50-plus bent, dan is het een feit dat je Porsches wil en, en Ferraris en okay. dergelijke. En je rijdt wat rustiger. En je rijdt wat rustiger, ja. Vervolgens, in de tweede uur, gaan we praten met Jerry Kramer, voorzitter van de werkgroep Parkeren. ...over het parkeersysteem. Nieuw parkeersysteem, dat ja. komt er nu doorheen. Ja, voor het hele dorp, hè? En dat vind ik toch wel knap, hoor. Ja. Dat ze die neuzen één kant op hebben gezet. Nou, dat, uh, dat zou een uh, echt een resultaat zijn. Maar zijn we er allemaal blij mee, of niet? Dat gaan we vragen aan Jerry Kramer. Ja. Nou, na Jerry uh, gaan we toch nog iets spiritueels doen. Er is in Haarlem een spirituele beurs... En Nicole van Olderen die, die gaat daar wat over uh, vertellen. Ben jij er al geweest, Don, bij die spirituele beurs? Nee, ik ben er nog niet geweest. Sta je er wel open voor, Don? Nou, nee, ik denk het niet. Nee, nee, nee. Ik, ik ben daar niet echt... Uh, We wachten rustig af. Misschien een afloop dat je zegt ja. Maar ik misschien toch dat, eens kijken. Misschien dat ik morgen uh, sta te luisteren naar Bomen. Dat zou best kunnen. Ja, precies. En tenslotte, dames en heren luisteraars. Wij sluiten het programma af met Nel Kerkman. Want dat is toch wel een, een heel speciale Nel Karkman die heeft na 15 jaar redactiewerk van Goedemorgen Zandvoort gezegd. Nu is het genoeg, ik stop. En we gaan toch nog even met Nel gaan we praten over die 15 jaar geschiedenis dat zij de redactie deed van Goedemorgen Zandvoort. Uh, het is een hele bijzondere uitzending vandaag. Blijft u luisteren, eerst even muziek. En ook in je droom zal ik bij je zijn, want ik ben voor altijd jou, dus zal ik bij je zijn. Ja, ik woon in jou, ik leef je leven mee, ik ben je altijd trouw, maar ben soms alleen. Als je mij niet voelt, nee dan voel jij niets, dan ben jij niet jezelf, en dan zijn wij niet meer één. Zo zal ik bij je zijn. natuurlijk het gezelschap To Be, beroemde operazangers die het kind in jou bezongen. Het kind in jou, dan denk ik niet alleen aan het kind, want ik denk ook even aan de ouderen. Vandaag, dames en heren luisteraars, is in de krocht een grote historische open dag. Niet dus morgen, maar vandaag. En dat is tussen 10 uur en vier uur vanmiddag. En onder andere kunt u daar gratis toegangskaarten halen... Voor de genootschapsavond op 19 november, een jubileumbijeenkomst. Maar ook andere historische verenigingen kunt u daar aantreffen: van Remsbrigade tot Bombschuitclub. Alles is daar aanwezig. Ga er langs, eh, liefst na 12 uur, want dan kunt u naar onze radio luisteren. Maar het is een hele bijzondere historische open dag in het gebouw De Kocht: van 10 tot 4 uur. Eh, aan tafel zit eh, José Fonseca. Welkom, want jij zit hier namens de, de beachpop-zingers. Jullie gaan iets speciaals doen. Kijk, daar komt Mario ook uh, net binnen. Mario van der Linden. Maar Joze, we beginnen jou. Wat gaat er precies gebeuren, wanneer, waar en hoe? Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Wij uh, gaan uh, op uh, zaterdag, uh, zaterdag 6 november, s'avonds om half acht in de protestantse kerk, een uh, optreden verzorgen. Van onszelf en met uh, hele leuke gasten na de pauze. E, e, ja, kijk, ik, de beefstop die ken ik goed. Maar ja, ja. die gasten, die ken ik niet. Wat zijn dat voor gasten? Ik, ik zou bijna zeggen, kom eens even kijken. Ja, <laughs> ja dat, is, dat is wel de bedoeling. Heel goed. Want ik heb begrepen dat ze in rieten rokjes komen en halve kokosnoten. Allemaal aloha, hè? Ja. Aloha. Aloha. Uh, is dit medisch verantwoord als ik op de eerste rij ga zitten? Er zijn een heleboel EHBO'ers aanwezig. Okay. We, zullen het, we zullen het wel redden. Maar er staat een stukje bloedmooie meiden. Staat er. Ja. ja, dat klopt. Ja. En dat met een klein rieten rokje aan? Ja. Dat, maar het rokje is niet het probleem. De kokosnoten, denk ik, die, uh, oh, nou ja. die zullen heel wat problemen opleveren. Ja, dezelfde, maar dat vroeg ik nog aan José. Ik zeg, en, uh, uh, als ik bandjes nou knap, wat gebeurt er nee, dan? Nee, nee leren bandjes, dat gaat helemaal goed komen. Van voor of van achter? <laughs> de tussenin en de achter en de schouders, dat komt helemaal goed. Dan, dan vind je het alleen maar jammer dat ze geen wal, walnoten hadden. Nou ja precies. Uh, uh, we gaan even serieus. De biespopzingers. Uh, jullie hebben net uh, het Korenfestival achter de rug. Geweldig optreden. Kan die lieshond even zijn mond houden? <laughs> <laughs> Zo, lieshond is weer rustig. Uh, we hebben net de koerendag achter de rug. Dat was spectaculair. Ja. Uh, zijn jullie een beetje bekomen van de drukte en de organisatie? Het kostte wel heel veel moeite natuurlijk. Want het was een enorm uh, karwei om dat allemaal voor elkaar te krijgen... En toen was het voor ons een enorme uitdaging om hier natuurlijk ook iets spectaculairs van te maken. Want dan kan je niet met een suffig concert komen. Dus wij hebben ons uh, op de hals gehaald dat we daar ook wat uh, heel spectaculairs van gaan maken. En uh, ik hoop dat dat gaat lukken. Ik uh, heb er het volste vertrouwen in. We Maak er uh, wat leuks van. Vertel eens iets over het programma van uh, ja, volgende week zaterdag. We beginnen We beginen, zingen. We, beginen, we hebben dus uh, ons uh, hele repertoire in de strijd gegooid. En uh, voor de pauze uh, zingen we dus uh, allerlei uh, bekende nummers die iedereen van de radio gewoon kent en gezellig mee kan doen. En ook daar zitten wat verrassingjes uh, tussen, want uh, spectaculair is spectaculair. Vertel nog even wat, wat voor soort nummers jullie zingen voor mensen die dat niet weten of nooit geweest zijn. Ja, over het algemeen zijn het uh, popnummers van, van nu en ook van, van vroeger. Maar Beatles? Uh, nee, niet de Beatles. Nee, toevallig uh, niet. Nee. nee, toevallig niet. Uh, the Queen bijvoorbeeld, Somebody ja. to Love. En een heel nieuw nummer, uh, A Night Like This. Oké, okay. ja. uh, leuk. We uh, toevallig een nummer van Borsato erbij. Ja, Speeltuin. Oh ja, Speeltuin. Yes. Ja, goed. Dus speeltuin, ook, uh... ja. Dat is mijn nummer. Ja, dat is ja. heel mooi. Ja. ja Het is ook een heel mooi nummer. Ja. Dat is ook het leuke van de beachpopzingers. Ik bedoel, het ene moment dan knalt het en het andere moment heb je een heel fijn teer nummer van Speeltuin. Wat, uh, wat toch over oorlog gaat en kinderen. En ja. Dat is uh, heel leuk om te doen. Jullie hebben dat toen gezongen toen Marco Bossato hier in Zonvoort was. Ja, ja. Daar waren we heel trots op. Hij ja. stond heel stiekem mee te zingen. Ja, precies. Ja, was echt heel leuk. En hij stak zijn duim op. Ja, zo hij was er heel trots, trots op. Ja. Ja, wat dat betreft is het niveau erg hoog van de beatboxzingers. Ja, hoog niveau. Dank je wel. Met hoeveel, hoeveel mensen uh, zingen jullie in het koor? Vier... Oh, ja, nou, 34. En ik denk dat uh, er zijn recentelijk twee nieuwe mensen zijn En Dus zijn er 36 en jullie repeteren altijd op vrijdagavond, hè? in het jeugdhuis. In het jeugdhuis, achter acht, de Protestantse achter de kerk. De kerk. Ja, om 8 uur. Om 8 uur beginnen jullie. Ja. Um, wat gaan jullie, dan, dan krijgen we die pauze. En in die pauze daar krijgen we. De, de daar gaat iets gebeuren. Daar gaat iets gebeuren. Dan uh, wordt, het, uh, wordt een live band uh, opgesteld van uh, Maya Anna. Want zo heette de Hawaïaanse danser. Maya Anna. Anna. Ja? En, ja, twee woorden. Ja, ja. ja. Uh, en. Uh, de dames zijn zich al lang van tevoren aan het verkleden... want het is een uh, hele klus met al die kostuums. Heet het nou een ja. en een nee, nee, nee, er zit veel meer aan vast. Oh, en, uh, oh. <laughs> nou verandert het. Ja, want het wordt ook uh, steeds meer... ze gaan zich ook uh, verkleden... want er zijn uh, allerlei soorten kleding... want je hebt het, het Hawaiaans, het Tahitiaans. Uh, Tahiti is veel kleurrijker. Hawaii is wat, uh, wat, wat uh, eenvoudiger... En uh, zo kan je alle soorten dansen en kleding zien die er dan uh, is in die dansgroep. Ja, wordt daar er, wordt er ook dus uitleg bij gegeven van uh, de folkloristische achtergrond van hun kleding en, en wat ze doen? Nou, ik denk het niet echt. Nee, want... omdat jij dat nu zo vertelt: van ja, maar er zijn verschillen tussen twee Ik ga, en ik ga zelf uh, de groep aankondigen omdat ik ze uh, beschouw als mijn familie, want het concert heet ook Just for Friends. Het is een ja. familie- en vriendenconcert. En ik heb dus mijn Hawaïaanse familie uitgenodigd om uh, mee te doen aan ons concert. Het is mijn Ohana, zo heet dat in het hawaiaans. Mijn familie. Ja, ja. En uh, ik probeer van tevoren wat uitleg te geven en dan gaan de dames dansen. Als het jouw familie is, dan ken je ze dus ook? Ja, mijn dochter zit erbij. Geweldig, ja. geweldig. Ja. En die, die is er ook geweest? En die weet ja, dat. ik ben er zelf ook geweest. Het is een land om eeuwig heimbeen naar te krijgen. Ik bedoel, het is dat je de loterij niet, niet iedere maand wint... maar je zou er absoluut iedere keer weer terug willen. Ik heb dat nooit, maar met Hawaii is dat echt... Maar het is dans, zingen ze er ook bij? Shanta of... heet dat. Dat is een soort um, het vertellen van het verhaal in het Hawaiiaans, want dat kunnen ze ook, dat doen ze ook... En de band die zingt uh, ook daarbij en die doen dat ook in het vaak Hawaiiaans. Het is uh, echt uh, heel apart. Ja. Nou, nou staat in mijn beschrijving, het Polynesische muziek is het, een dans. Ja. Dat betekent dus meerdere eilanden. Ja. Hawaii bestaat dus ook uit een heleboel eilanden. En allemaal aparte dansen die die eilanden hebben. Ja, het verschilt toch wel, want het is natuurlijk heel vroeger ontstaan. Echt heel erg vroeger. En um, toen zagen ze elkaar niet zo vaak. Dus ze deden allemaal wat hun hart hun ingaf. En het, het, het leek wel een beetje op elkaar. Maar je kan toch het verschil zien tussen de verschillende eilanden. En het ene is heel rustig en het andere is heel temperamentvol. Er zit enorm veel verschil in. En dat is ook qua kleding. Want dat moet allemaal volgens de regels. Dat mag niet zomaar iets zijn. Dat, dat is echt heel verschillend. En de, de leden van mij, Anna, hebben die ook een Hawaii, Hawaïaanse achtergrond? Of, of, ook nou ja, mijn, mijn dochter heeft dus een tintje omdat mijn man ja. Antoliaans is. En ja. het, het is dus zo dat een helaas blanke Nederlander, net als ik, wij kunnen dat niet. Nee, nee die bewegingen, nee, nee. wij krijgen dat niet voor elkaar. Onze ik heb dat een keer gezegd. Nee, dat werkt niet. Het kind nee. heeft het ook echt niet voor mij. Dan <laughs> moet je het ook niet aan mij vragen om mee te doen. Nee, ik ook niet. Ik nee. doe dat ook echt niet. Maar het is zo dat, dat hun hebben een bepaalde souplesse. En ik moet je ook zeggen, dat er, het ziet er soms heel eenvoudig uit. Maar mijn dochter doet het al vanaf haar achtste en ze is nu 21. Het is een training, dat wil je niet weten. Heel zwaar. Tof wordt Heel ja. zwaar, absoluut. En de band? Hawaii gitaar en, en dat soort dingen die we mogen verwachten. Alle, alle, nou het zijn voornamelijk ook uh, boomstammen waarop getrommeld ja. wordt. En het, het zijn hele uh, typische dingen daar vandaan. Ja, ze zijn ook uh, daar opgeleid, toch? Ja. ja. Er, is daar een, er is daar speciaal de Leidster, heeft daar 18 jaar of zo gewoond. Heeft daar een opleiding gehad en is dus lerares geworden daar. En daar mag je dan dat van leren. Er zijn ook maar heel weinig groepen in Nederland die dat zo goed kunnen. Even voor de luisteraars, u hoort dus nu José Fonsee met een... Duidelijke kennis over de hele achtergrond van deze muziek? Ja, daarom zit ze er ook bij, ja, hè? Goed, dat is, dat is dan het tussenstuk van de avond. En dan krijgen we de tweede helft van het optreden van de beachpop. En uh, Mario, wat gaan we dan uh, horen? Ja, uh, onze heel veel nummers, ook die wij op de korendag hebben gedaan, natuurlijk, en dat is al uh, vier keer geweest, natuurlijk. En uh, met hoop ik, uh, als het maar lukt, dezelfde uitstralingen met nog een beetje meer. Ja. En um, ja, de Phantom hoop ik dat dat de afsluiting wordt. Met uh, Arno Wester op, op het orgel? Ja. ja. ja. ja. Dat, was, dat was twee jaar geleden zo'n spektakel. Ja. Dat hij op het orgel, het knipscheerorgel. Het knipscheerorgel. Ja, ja. En daar ging Arno Westerburger aan zitten. En, ja, en jullie had uh, piano en, uh, en wij dan zingen. Ongelooflijk. Heel, ja. Vergeet, er, vergeet ook niet. He. Oh, sorry. Sorry Rob. Oh, dus, het is niet allemaal a cappella wat jullie doen. Uh, nee, nee, we hebben dus niet een brug. volgende week. Heel, nee. Nee, nee, helemaal niet. Eigenlijk. Nee, want Alles dus jullie wordt ook geleid. wel a cappella dingen doen toch? We kunnen nee. wel dingen a cappella. Soms uh, repeteren we daar ook wel. Uh, kan ik me mee? herinneren, Ja. ja. Maar die is dus eigenlijk met de piano en de drummer. Ja, okay. We hebben dus ook een fenomenale pianiste. En daarom Julia. is. Ja, die is geweldig. Precies van afkomst, hè? Ja, die is, die is afgestudeerd, de master gehaald op het conservatorium, die is geweldig. Daarom heeft, heeft Arno ook dat Blind for You. Dat is van Wiebi Soriadi en dat, dat kan alleen zij zo spelen. Dat is echt geweldig. Ja, dat, is echt dat is kippenvel. Ik kan me herinneren dat jullie een keer speelden en dat het hele koor opeens om Julia heen ging staan. Omdat ik hoop dat Julia niet luistert, maar dat gaan we dit keer weer doen. Ja. Ja. Zelfsje ja, naam is mooi. Ja, start. van, van ja. Hesbroek, ja, dat, ja, ja. Uh, ja. Dat gaan nou, we stiekem weer doen. Ja. Heel goed. Nou, niet Julia niet luisteren. <laughs> nou weet je het niet. We gaan eventjes uh, resumeren. Aanstaande zaterdag, dus volgende week, 6 november... Wanneer gaan de deuren open? Half acht, beginnen jullie. Ja, zeven uur. Zeven uur gaan de deuren open. Je kan aan de deur nog kaarten kopen. Ja. ja. Zes euro per persoon. Ja. En voor kinderen was het vier Zijf, euro. Vier. Uh, als je denkt, van dat, uh, die kerk die zal behoorlijk vol zitten. Ja, dat kan uh, ik ook. Uh, waar kan ik eerder kaarten krijgen? Bij ons natuurlijk. Ja, Maar wat, wat moeten ze dan bellen? 06... Dat is José. 06... Ja, 06-238-39-337. Ik ga het herhalen. 06-23-8393-37. Dat is 3, José. Dan ja. moeten we nu kaarten bestellen. Maar ik zie ook een uh, internet. Ja, daar weet ik niet van. Ja, dus. dat mag ook uh, via info.zingenaanzee.nl Daar kan je dus ook kaarten bestellen. En wij reserveren ze. Zingenaanzee.nl. Zingen ja. www.zingenaanzee.nl <laughs> Of bij www.debeatspopsingers.nl. Het Engelse. The. The. Ja. ja. ja. Heel goed. Ja. Het is best wel zaak om te uh, reserveren, want uh, wij doen namelijk ook mee aan het 50-plus uh, dagorganisatie. Ja, en wij zitten dus uh, in de goodie bag, daar, die wordt uitgedeeld, zit een coupon van ons koor. En dan gaan wij, uh, ja, dan kunnen de mensen dus uh, bij de kerk goedkoper een kaartje kopen... Uh, maar uh, als wij dus vol zitten, dan zijn daar minder plaatsen voor. En als die mensen eerder zijn en de mensen uit Zandvoort die, uh, die willen er nog in, ja, we kunnen de kerk niet uh, openbreken. Dus. Ik herhaal nogmaals je telefoonnummer, José, nu je dit zegt. 06-23-83-93-37. En wees er snel bij, want vol is vol. Absoluut. Ja, zeker weten. Oh, Oké. Okay. Wij wensen jullie erg veel succes. Ja, Dank je wel. Bedankt voor jullie komst.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 Was het, wat was het voor nummer? Paulo oh, Leo ga niet weg. Ach, ja, nou, dat moet je toch weten. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, Nee, nou, de stem wel, maar het nummer niet. Oké. Ja. Ga okay. niet weg is dit. ja. ja. Goedemorgen en welkom, Mieke, Mieke Tapen, or organisator van de gebeurtenissen, happenings in de muziek, in het muziekpaviljoen. Ja, jij hebt een nieuw programma voor de komende periode. In de eerste plaats periode, van wanneer tot wanneer loopt dat? Uh, van voor 2011 hebben we het over... Uh, uh, 25 april tot met half september half... 2011, ja. Dat, dat is seizoen? Dat is het seizoen. En, en buiten dat seizoen gebeurt niets in, de, in het muziekpaviljoen. Uh, niet in het muziekpaviljoen, ja de komende decembermaand, maar misschien dat we het ja, daar later daar even kunnen we zo over gaan, kunnen gaan we hebben. daar nog even ja. wat over hebben. Maar dan staat het leeg eigenlijk. Uh, die uh, tijd. Ja, wat uh, ik organiseer natuurlijk namens de OVZ en wat uh, mij betreft staat het leeg. Ja. De ondernemersvereniging Zandvoort is jouw opdrachtgever. Dat klopt, ja. Oké. Okay. Uh, en ook financier? Uh, onder andere. Ja, onder andere. Onder andere, gemeente uh, Holland Casino en de OVZ natuurlijk. Ja, uh, gaan daar geen problemen straks uh, komen met uh, gemeenten, met bezuinigingen? Of hebben jullie dat nog niet in de kijker? Dat kijkers? is, uh, nee, dat is mij nog niet uh, ter oren gekomen. Dat, nou, dan uh, had de uh, wethouder financiën het al lang vermeld. Uh, ik denk vermeld, het, ik denk, ik denk, denk ik het ook. Het komende seizoen. Ja, ja. Dus jullie lijden daar nog niet onder. Nog niet, nee, oh. gelukkig niet. Oké. Okay. Nee. Goed, nou, hoe gaat het uh, seizoen eruit zien? Huh? Hey, hey, hey, ja, voordat je ermee begint. Oh. Hoe is het afgelopen seizoen geweest? Oh, ja, ja, ja. Ja, ja ook niet onbelangrijk. Successen. Ja, ik denk het wel. Nee, ja. Er zijn uh, natuurlijk altijd wel een paar dingen dat je denkt van God, dat moet ik volgend jaar weer uh, verbeteren. Maar niet noemenswaardig in die zin van, oh wat een wat een drama. Nee. Dat is een Alles wat uh, top is. Dat is een meerdere denk ik. Uh, ja, ik, ik kom dan toch altijd uh, meteen uit uh, bij, bijvoorbeeld een. Um, Ans Tuin en, en Peter Marnier die uh, daar toch in die 2,5 uur tijd uh, met hun Amsterdamse volksliedjes uh, Half Zandvoort uh, trekken. En ook veel toeristen trekken natuurlijk. En uh, er zijn ook wat, wat, wat bands geweest die uh, dit jaar voor het eerst optraden. Die uh, ook... Vrij veel volk op de been. Uh, Belangrijk is het natuurlijk altijd een mooi. Dus, dier. Uh, ja, daar staat, of hangt het natuurlijk mee. Heb je een, een, een om even bij een Anstuin te blijven in een stromende regen, staat er geen hond natuurlijk. Het, is, het weer is, omdat het een buitengebeuren is, natuurlijk het allerbelangrijkste. En het, het is buitenkijf. ook een hele organisatie, want je moet straten afzetten, stoelen neerzetten en dat ja. hoort er allemaal bij. Klopt, ja. Nou ja, de bekende verkeersregelaars, de bekende hekken en uh, ja, dat hoort erbij. Ja. Uh, met die kennis, uh, volgend jaar, wat ga je eventueel daaraan veranderen? Of... Ja, zeker. Uh, ik heb uh, uh, met de voorzitter uh, Gert van Kuik uh, besproken dat we wat minder optredens gaan doen. We gaan van, 15 naar, uh, sorry, van 20 naar 15, uh, mede omdat we de... Uh, ...derde zondag van de maand uh, gaan laten vervallen. Dat is, uh, zoals jullie weten, de Classic Concertdag. Uh, en uh, er is toch bij één concert gebleken afgelopen seizoen... ...dat daar een, een, een beetje overlast was. En uh, nou, dat kan natuurlijk niet uh, gebeuren. Dus we hebben besloten om wat minder optredens te doen. Dat geeft mij ook wel de ruimte om uh, uh, met hetzelfde budget... Uh, ...en wat minder optredens natuurlijk een wat hoger niveau uh, te kunnen inhuren de voorjaarsmarkt en de zomermarkt... die deden we vorig jaar al niet. Dus dat betekent gewoon dat ik een, een nou wat ik zeg, een wat hoger niveau kan inhuren. En uh, omdat ik uh, graag voor 1 november... Uh, mijn uh, uh, gegevens klaar had... omdat ik dan mee kan met de VVV-informaties... Uh, dat het uh, allemaal in de gids komt enzovoort... heb ik dus eigenlijk uh, ten opzichte van vorig jaar... mijn programma voor 2011 al vrij snel rond. En... Uh, ja, er dus zitten gewoon weer hele, hele leuke, je, je, je hele leuke dingen in. is helemaal ja, dat klopt. Ja, ja, dat klopt. En als er nu talenten zijn die zeggen van, oh wat is het een mooie locatie, ik zou daar dolgraag willen optreden. Kan. Maar niet meer voor volgend jaar. Kan wel, maar niet op de zondagmiddag alleen. Ja, ik heb, waar uh, moeten die zich melden? Uh, die kunnen zich bij mij melden en anders bij de gemeente, bij Heli Jansen, maar bij mij is het natuurlijk een, ja. makkelijker. Makkelijker, nou ja, voor de mensen is Helianse gemeente natuurlijk. Ja. Anders moeten ze jouw huisadres en telefoonnummers. En nou, der. dat is bekend, dus uh, mijn e-mailadres kan ik zo... Uh, staat in brochures of, of uh, folders? Ja, waar het precies in staat. Nee, dat Wat, is, Wat is je e-mailadres? Mijn e-mailadres dat is Mieke Tapen. en dan tapen met T-H-A-P-E. Aan, Aan elkaar geschreven, alles klein. Ja. Apenstaartje, hotmail.com. Oké, okay, dus als er een groepen een artiesten zijn die zeggen van daar willen we graag optreden, kunnen ze naar jou mede mm -hmm. en dan worden ze ingepland voor komend jaar. Uh, dat kan. Ik moet achter. wel. Nou, ik beloof natuurlijk nu niet dat ze worden ingepland, maar ik wil ja. wel weten wat er, uh, hoe ze spelen ja. en hè, hoe, ze, hoe ze zijn. Maar er is. Uh, Zeker een kans, want dat is in de afgelopen jaren is dat ook, ook gebeurd dat men ja. zich aanmeldt. En als het leuk is en een beetje niveau heeft, of wat dan nou ook, dan tuurlijk. Ja. Mieke, ik, we hebben een Zandvoorts activiteit, een talentenjacht, en die is eruit gevallen uh, voor het komende seizoen, heb ja. ik gehoord. Is dat op basis van die door jou gewenste kwaliteit? Of, of voldeed het niet aan normen die jullie gesteld hadden? Nou, vanuit de OVZ uh, dan? Um, dat, nee, dat denk ik niet. Roy is natuurlijk een hele enthousiaste uh, ja, het, Roy, van Buren, Roy van Buringen, ja. zeker ja, ja. de organisator van het Kunstfestijn die dat ja. de maar afgelopen dat talent, paar jaar, ook. ja, ja, zeker die dat de afgelopen jaar natuurlijk hartstikke ja, leuk georganiseerd ja. heeft. En uh, ja, het is uh, in, voor mijn tijd is het uh, zo is hij daar zo ingekomen en ik heb dat twee jaar herhaald. Maar ik moet zeggen omdat ik natuurlijk nu ook een beetje de, de, de uh, de nou, opdracht heb van de OVZ om uh, naar wat minder uh, uh, optredens toe te gaan ja. He, vanwege de reeds genoemde uh, actieve, andere activiteiten ja. um, en het niveau een beetje nog op te krikken heb ik gewoon en het aanbod moet ik zeggen dat niet te vergeten het aanbod was best wel veel wat ik had en een paar goede, goede dingen ertussen ja moet je op een gegeven moment moet je zeggen van nou ik heb dit nu drie keer is dit nu geweest en ja, ik ga nu gewoon even voor iets anders, maar dat staat natuurlijk, uh, dat houdt niet in dat het kunstverstein, wat OVZ betreft, daarmee afgelopen is, helemaal niet. Het staat iedereen vrij om natuurlijk een kunstverstein te organiseren, het. alleen niet meer hè, dat uh, het in het muziekpaviljoen op de zondagmiddag... Uh, ja, maar het zou ook op een zaterdag kunnen. Uh, ja, dat staat iedere organisator vrij om natuurlijk iets te organiseren. Ja, het is... Alleen niet meer zeg maar, het programma duidelijk gezegd. Op de zondagmiddag heb ik de opdracht om zondagmiddag in te vullen. Ja. Ik heb er niet voor gekozen dit jaar om uh, dus het kunstverstein daar neer te zetten. Jij had het luxe probleem dat je, <laughs> dat je heel veel aanbod had. Uh, heel veel is overdreven, maar best veel. Ja, ja, ja. En ik heb uh, ook de toppers... Uh, geprobeerd uh, ga ik proberen, laat ik het zo zeggen, de, in 2011 te herhalen. He, Dat is de toppers van 2010. Uh, maar daar aangevuld uh, wat, wat goede bands die uh, ja, hun, hun sporen of in Zandvoort of elders uh, verdiend ja. hebben. Ik ben nu benieuwd wat jij op de planning hebt staan voor het komend jaar. Uh, uh, wat, uh, ik noem uh, gewoon even een paar, uh, ja. paar grote, uh, of grote namen. Maar een paar, paar die, waarvan ik denk dat het erg leuk zal zijn. Uh, 1 mei bijvoorbeeld de Sergeant Wilson Army Show. Met de Kelly's Heroes Army Vehicle Show. En die laatste komen uit Zandvoort. Wel bekend waarschijnlijk. Ja, ja. De Sergeant Wilson Army Show. Dat is de... Uh, show die... In de zomermarkt. In de zomermarkt en misschien zelfs de voorjaarsmarkt, daar weet ik niet, uh, ja. wil ik vanaf zijn, uh, stond. Ik heb begrepen dat uh, uh, de organisator van de markten dit jaar hen uh, niet ging inhuren. Dus ik dacht van nou, het is altijd zo'n gigantisch succes. En een datum als 1 mei, hè, het heeft natuurlijk ja. toch iets met, met die periode met te maken. Met mei te maken, ja. Exact. Dus ik dacht, nou, kijk of ze op 1 mei kunnen. En dat kan ook, die, uh, die heb ik weten te boeken voordat ze zelf als anderhalve maand naar Canada toe gaan op het tournee. dus het is een, ja. ik vind het zelf altijd een erg leuk show. Uh, nou, zo is er verder ruimte voor toch een, een shanty-koor. Uh, ik heb uh, op 5 juni aanstaande uh, Martijn Schok Boogie en Blues Band, die uh, erg goed uh, is. Uh, ik heb Anstuin. Toch weer ingehuurd op uh, zondagmiddag 3 juli. Uh, verder het Septeto Trio Los Dos. Dat is een uh, populaire uh, Latin band. Uh, eigenlijk de vertolker van de Santiago de Cuba Sound in, in Nederland. Die heb ik uh, ingehuurd. Uh, verder, ja, in juli uh, hopen we natuurlijk op mooi weer de Rocky Show. Waar een, een salsa band, waar ook een workshop. Um, en salsa en, en, en uh, uh, ja, verder exotische, uh, die verder exotische nummers speelt. En nou, de workshop, wat ik al zeg, hoop ik dat mensen uh, die niet kunnen dansen ook oh. voetjes van de vloer gaan uh, proberen te doen. Uh, ja, dat is even een greep uit de... Je ziet er intellectwekkend uit. Ja. Het is, vindt, ja zelf een leuk programma. We ja. hebben alleen in, uh, in uh, uh, ik zei net tot half september uh, in het muziekpaviljoen zal het zijn. Tot en met eind augustus en dan de twee voorstellingen die ik nog in september heb gepland, die uh, doen we uh, in het centrum. Dus eigenlijk een band die gewoon door het centrum loopt in en rond het muziekpaviljoen en de. Straten. Dus het ja? zeg maar looporkesten. Ja. Uh, Mieke, even gezien de tijd. Je had nog iets voor december, december aanstaande. Ja. Ik zie dat? hier 2 december, 3 december, 4 december. Allemaal activiteiten uh, op plein. Zwarte Pieter uh, Te Gekke Pieter Team, uh, Sint Surprise Car. En... Klopt. We hebben 2 en 3 december zijn natuurlijk de, de koophavonden. En uh, die willen we... Um, Proberen wat, uh, wat gezelliger te maken. Dus daar hebben, heb ik wat muziek voor ingehuurd. En uh, op 2 december is er dan de Sint Surprise Car. Nog ergens in het dorp. De locatie moeten we nog even een beetje bekijken. Waar Zwarte Pieten dus een, een, uh, de Zwarte Pieten een, een, een uh, ballonnen maken. Limonade schenken. Schminken. Uh, uh, nou dat soort dingen allemaal. De dag erna dan, uh, loopt er een op stelten een Piet. Uh, ballonfiguren maken. Snoepjes uitdelen. Dat soort dingen. En uh, voor de Kerst. Uh, oh, de hij... ijsbaan hebben we nog hè, de opening. Ja ja ja, natuurlijk, niet te vergeten. Heel belangrijk. <laughs> nou, zware, zware bevalling. Komt hij weer op het Gashuisplein? <laughs> um, nee, nee, nee, nee. Het nee, nee het op het Raadhuisplein. Oh, ja, op het ja. Raadhuisplein, ja. ja. Ik heb uh, begrepen dat 1 november aanstaande, dus uh, ja. overmorgen, de datum is dat uh, het helemaal rond moet zijn. Maar okay. ik heb begrepen van de voorzitter dat het heel, uh, de hele goede kant gaat. Dus uh, ah, okay. we gaan ervan uit dat die komt. Ja. En dan rond de kerst hebben jullie ook nog wat? Ja, uh, rond de kerst op zaterdag 18 december heb ik het Westside Dickens Orkest, wat we afgelopen jaar ook gehad hebben. Dus leuk in de Charles Dickens kleding. En ook nog de zondag, de 19e december, hebben we vier Zandvoorts kerstkoren... of koren, uh, die kerstsongs zingen, bereid gevonden om in het muziekpaviljoen uh, op te treden. S'morgens dus van 11 uur. En dan nog even heel snel de woensdag en de donderdag 22 en 23 december... de koopavonden voor de kerst. Ook weer de mini-kerst Surprise Car en... Uh, wat kerstmannen, uh, orkest en zingende kerstfiguren. En kortom, allemaal leuke dingen voor de Sint en voor de kerst. En af... we wensen je erg veel succes toe. Voor ja. nu en voor het komend jaar. Hartelijk dank. Dan en, en leuk dat ik even langs mocht komen. Dankjewel. Helaas wordt de muziek langzaam weggedraaid. Dit was To met uh, natuurlijk de Nesum Dorma. Uh, de muziek om in het kader van de 50 plus, om het zo maar even te zeggen. Dat is echt 50 plus. Muziek. Heerlijke muziek, want ja. tegenover ons zit Lana Lemmens. Want hij gaat volgende week uh, iets speciaals gebeuren in omvoerd. Ja. Voor 50 plussers. Ja. Uh, 50 minners, mogen die ook meedoen? Uh, ja, natuurlijk mogen die meedoen als er iemand komt en die zegt ik heb mijn dochter of mijn vriendin of, of, of mijn zoon bij, zich, uh, bij me. Dan uh, is dat natuurlijk geen probleem, maar we richten ons met deze dag in principe op de 50 plus. Er staat onder andere in dat je Ferrari mag rijden. Ja. Uh, nou heb ik een, een zoon die is 40, mag die ook in die Ferrari rijden? Ja, die mag ook in die Ferrari rijden. Sowieso is dat een, een um, arrangement wat wij sowieso ook aanbieden, hoor, dus het kan ook op een andere zondag, maar we hebben hem nu ook uh, op deze zaterdag bij de 50 plus dag uh, ja, erbij gezet als arrangement, omdat we hopen dat mensen denken hé, hey, dat is leuk, we zijn toch in z'n antwoord, er zoveel te doen, we gaan ook Ferrari rijden. Lana Lemmens tegenover ons, hoe ben je op dit idee gekomen en hoe heb je het voor elkaar gekregen dat er een pagina grote advertentie moet staan? Van het hele bedrijfsleven dat iedereen enthousiast mee doet. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, er zijn daar verschillende stappen in. Uh, het traject wat wij hebben gelopen is dat we elk jaar naar de 50-plusbeurs gaan. Zo ook naar de vakantiebeurs. En de 50-plusbeurs kwam eraan. Toen hadden we iets van: wat gaan we daar nu weer doen? Zodat Zandvoort daar opvalt. We hebben het jaar ervoor daar een arrangement aangeboden. wat heel erg uh, nou ja, in de smaak viel. Maar we merkten eigenlijk, we zijn daar ooit op de vakantiebeurs mee begonnen. Dat de rest om ons heen dacht, dat is leuk, een arrangement, een aanbieding, dat gaan we ook doen. Nou ja, toen werd het al iets minder speciaal. De aandacht daarvoor was niet meer zo vanzelfsprekend. Dus we hadden zoiets, we moeten iets nieuws doen. Dus we zaten te brainstormen met z'n vieren. En uh, nou, van het een kwam het ander en ineens hadden we zoiets van 50 plus dag. Nou ja, we hadden allemaal zoiets van, ja, maar dat zal wel al lang bestaan. Dus wij googelen. nou we hebben overal gezocht, maar we hebben geen nationale 50 plus dag kunnen ontdekken. Toen dachten wij, nou, dan gaan wij dat maar initiëren. En uh, ja, de volgende stap is natuurlijk, met wat gaan we doen? We hadden al heel snel zelfs iets van, nou, we kunnen zelf een dorpswandeling aanbieden. We kunnen een wandeling door de duinen aanbieden. Uh, Juttersmuseum, het Zandvoortsmuseum, we doen altijd wel mee. Maar we zijn gewoon al onze ondernemers, uh, die aangesloten zijn bij de VV, een mail gaan sturen met de vraag, willen jullie iets doen? Nou, daar kwamen hele enthousiaste reacties op. Nou, het resultaat is inderdaad te lezen in de advertentie die jullie voor jullie hebben. Het zijn 25 activiteiten. Ja, en ja. het is eigenlijk niet helemaal eerlijk, want uh, het zijn er eigenlijk nog iets meer. Uh, maar we moesten op een gegeven moment een keuze maken qua ruimte. En de Haarms Dagblad en de Heemzitskrant, Harms Weekblad, daar staat ook dezelfde advertentie. Die is iets groter, dus daar konden er al ietsje meer bij. Daar staan meer uh, activiteiten. Ja, daarom oh. hebben we ook echt... In het gele blokje gezet van uh, kijk op de website voor alle activiteiten. Want er zijn ook nog nadat we de advertentie gingen maken nog weer mensen geweest die zeiden wij willen ook wel iets doen. Dus dat is één, dat is de activiteiten die mensen kunnen doen. Maar daarnaast hebben we ook alle ondernemers gezegd we gaan op die dag alle 50-plussers die zich eerst even bij de VVV komen melden een tasje meegeven. Daarin kan van alles zitten. En ook daar was echt een, uh, ja, een een hele enthousiaste reactie op, Dus we hebben allerlei bonnen liggen met 10% korting bij die. En een drie gangen menu bij dat restaurant. Dus we hebben echt zo direct op zaterdag 6 november... ...goed gevulde tasjes voor alle 50-plussers. Ja. Dat is ook op zaterdag 6 november dat je die tasjes kunt ophalen? Ja, dat is echt... Niet uh, eerder? Niet eerder. Wat we wel gaan doen... We, we weten het niet. We weten echt niet hoeveel mensen er gaan komen. Nee. Het is natuurlijk nieuw. Hebben jullie dranghekken in de bakkers? <laughs> nee, dat nog niet. <laughs> we staan wel op volle sterkte. We sowieso zijn wij zelf allemaal aan het werk. Maar er waren al allerlei vrijwilligers die zich hebben aangeboden om te komen helpen en om een wandeling te doen. Dus we zijn op volle sterkte. Um, Hoe laat gaat het VVV-contoor open normaal, op zaterdag? Normaal op tien uur, maar we gaan nu om half tien open. Half tien open ja. in de Bakkenstraat? Ja. ja. Om een tasje te halen. Om een tasje te halen, maar ook om uh, ja, toch te gaan kijken wat is er allemaal te doen op die dag. Want er zijn best wel activiteiten bij uh, waar eventjes van tevoren je opvoer moet geven. Nou, dat kan allemaal nog, ook op die dag. Ja. Maar het is wel handig, want bij sommigen moet je je gewoon even aanmelden. Maar er zijn ook natuurlijk heel veel mensen ja, die hebben dit wel zien staan, maar waar is het? We hebben plattegronden daar met alle nummertjes daarop Iedereen krijgt een plattegrondje mee met daarop alle activiteiten genummerd. En uh, ook alle plaatsen waar men appelgebak, uh, koffie met appelgebak kan krijgen. Want dat is ook wel heel leuk. We, hebben, uh, we hadden het net over de, de, de, de aanbieding voor de tasjes en de arrangementen. Maar we hebben ook... Uh, nou, ik geloof zes ondernemers bereid gevonden om gratis koffie met appelgebak beschikbaar te stellen. So. Dus we hebben ik 600 pieter, gratis pieter die, koffie met appelgebak. Die, die Pieter Grieneke. Nou ja, dat is dus inderdaad, wij gingen naar de 50PLUS beurs en daar hebben we dus dit gepromoot. Toen waren we nog niet zo concreet in alle uh, activiteiten die er plaats zouden vinden in de workshops. Maar we wisten wel één ding en dat is dat we 500 gratis koffie met appelgebak hadden. Is er geen jaloezie bij de andere gemeenten, andere VVV's? Nee, of ze vonden het, het wel weer dat ze dachten: goh, daar heb, je, daar heb je Zandvoort weer, want die hebben weer iets nieuws. Uh, hoe moeten we dat nou weer volgend jaar gaan overtreffen? Maar dat was alleen maar positieve uh, uh, jaloezie, om het zo maar te zeggen. En er waren ook een aantal die op de beurt, of een aantal, dat is overdreven, maar er waren er wel één of twee die. Uh, die bij ons kwamen van, hé, waar kunnen we ons opgeven? Want die dacht, de Nationale 50 Plus dag, wij willen ook wel uh, meedoen. Ja. Nou, voor dit jaar hebben we dat helemaal. En wie, wie weet dat er volgend jaar meer mensen zijn die meedoen. Meer gemeenten. Ja, meer de, gemeenten bedoelen. Dat ik. was een van de eerste vragen die bij mij opkwam toen dat ik dat zag. Nationale, uh, willen jullie bereiken dat dat over Nederland zich gaat uitspreiden? Dit nou, soort dingen? Uh, wij vonden het sowieso daardoor meer uh, body hebben. Ja, het heeft wel wat pretenties Precies, uh, dus in die zin uh, hebben we het nationale genoemd. Uh, wij zijn nu de enige. Uh, maar volgend jaar zou het zo kunnen zijn. En daar houden wij ook niet tegen. Dat als er andere gemeenten zijn die zich aan willen sluiten. Dat dat, uh, ja, dat, dat kan gebeuren. Maar daar, daar zeg ik meteen achteraan. Als ze het niet doen. Vinden we het ook niet erg. Want dan er komen ze dus allemaal anders antwoord. Ja, ja, ja. Ja. Maar je gaat niet in het kantoor vragen naar legitimatie of je 50 nee, plus bent of niet. Nee natuurlijk niet. Maar het is je doelgroep. Het is onze doelgroep. De reden dat we dat hebben gedaan is. Uh, nou, Het stond ook ergens in een interview. Kijk, in de zomer is het, is het veel makkelijker om mensen naar Zandvoort te halen. Als de zon gaat schijnen, dan kunnen wij wel roepen dat wij dat allemaal hebben gedaan. Maar als die zon schijnt, komen mensen graag naar Zandvoort. Daar zijn we blij mee. Er komen allerlei verschillende mensen. Jong, oud, uh, uh, nou, stellen, gezinnen, opa's en oma's. Iedereen is van harte welkom. Uh, in het laagseizoen, of de schoudermaanden, hoe, hoe, hoe je het wil noemen... Uh, is dat natuurlijk wat moeilijker. Dan, dan komt onze taak om de hoek. Dan moeten wij echt ervoor zorgen... dat we ook de ambitie die de gemeente heeft uitgesproken... om jaar rond aantrekkelijk te zijn... ook waarmaken. Dus wij, wij proberen op allerlei... Ja, in dit geval ludieke... Op, op allerlei manieren... mensen naar Zandvoort uh, te trekken. Uh, de 50PLUS doelgroep is denk ik... voor Zandvoort een hele goeie. In de winter is Zandvoort natuurlijk niet het massale... maar wel uh, ja, prachtige natuur... het strand, lekker uitwaaien... En daarmee uh, denken wij een goede doelgroep aan te spreken. De 50-plusser heeft over het algemeen iets meer tijd. Heeft ook over het algemeen wel iets meer te besteden. Dus wij hopen dat ze niet alleen op 6 november komen... maar dat ze ook die dag denken... goh, ik wist helemaal niet dat Zandvoort zoveel te bieden had. Laten we nog een keer terugkomen. Dat is ook de reden van die tasjes. En die tasjes zitten ook uh, aanbieding voor drie dagen Zandvoort. Dus dat mensen misschien nog wel een keer in februari drie dagen naar Zandvoort komen... Er zitten aanbiedingen voor drie gangenmenu's in die niet alleen op zaterdag 6 november geldig zijn, maar ook nog... Of tot en met maart, of nog het hele jaar. Ik neem aan dat hotels, pensions, Zonpark en dergelijke. wild enthousiast zijn met ja, deze actie. Ja, absoluut. Er zijn echt uh, een aantal hotels, pensions. die ons ook uh, aanbiedingen. foutjes voor nettasjes, maar ook voor op de website. Zonpark um, doet ook ontzettend enthousiast mee. Uh, heeft bijvoorbeeld. Uh, een, een x aantal gratis. foutjes uh, voor uh, uh, midgetgolf uh, beschikbaar gesteld. maar ook uh, gratis koffie met appelgebak. om mensen maar ook naar Zonparks te halen. en. Ze bloot te stellen aan het leuke park en dan met de hoop dat ze denken, wij gaan hier nog een keer naartoe voor vakantie. Dus wat dat betreft, uh, ja, iedereen is gewoon enthousiast. En om en die reden is ons, um, ja, onze doel al geslaagd, hè. Uh, het is een, al een geslaagde dag. Nu nog al die mensen, want dat is natuurlijk ook wel de hoop die we hebben, ja. Maar het feit dat je iedereen bij elkaar krijgt, ja. is al een succes? Nou, dat is voor ons al een succes. Uh, we hebben 1500 tasjes uh, in, in, uh, in de maak. We hebben geen idee. We hopen dat we te weinig hebben, maar misschien is dat voor zo'n eerste dag wel uh, iets te veel gevraagd. We, we weten niet. We hopen dat er ook veel zandvoorters zijn die, uh, die zich uh, komen melden. Uh, we hebben helaas afgelopen week uh, gehoord dat uh, net dat weekend door de NS is uitgekozen om aan het spoor te gaan werken. Dus helaas rijdt er geen trein tussen Haarlem en Zandvoort, maar er worden wel bussen ingezet. Dus ja, we weten het niet, we, we gaan het gewoon afwachten. We hopen dat we die dranghekken uh, nodig hadden gehad. Dat <laughs> ja. zou wel leuk zijn. Dat zou wel leuk zijn, hè? Ja. Ja. Ja. Maar de tasjes heb je het uh, steeds over. Daar zitten dan uh, te goed bonnen, foutjes of hoe je het ook Maar is ook wie wat waar? Dus... Uh... Ik wil graag Nordic Walker. Ja. Waar moet ik me melden? Wat ja, moet ik dat, doen? Is, dat zit niet in de tasjes. Maar dat, dat is eigenlijk wat ze bij de VV ook komen doen. Ze komen bij ons en zeggen we willen graag deze activiteiten doen. We hebben hele grote lijsten bij de balie liggen. Want er zijn een aantal activiteiten waar gewoon maar een beperkt aantal mensen aan mee kan doen. Um, maar ze komen bij ons zich melden. Dan zeggen wij om 11 um, om uur en om 2 uur begint de schilderworkshop. Ja. Om 11 uur ze nog plaats. Wilt u? Nou, dat is goed. Dan schrijven u op de lijst. U kunt zich daar en daar melden. Dan krijgen ze van ons ook een plattegrond mee met daarop het nummertje waar de Schilder Workshop plaatsvindt. Of de Nordic Walking Workshop of de wijnproeverij. En dan uh, kunnen ze zich daar zelf gaan melden. Er zijn een aantal activiteiten die kosten geld. Dat wordt ook gewoon afgerekend bij de workshop of de activiteit zelf. Ja. Maar dat staat ook in de advertentie. Dat Want staat ook in de advertentie, Als ik ja. naar de eerste kijk, dia voorstelling over Oud-Zandvoort kosten gratis, ja. tijd drie uur tot vijf uur. Ja. En dan moet ik eerst naar het vvv kantoor en dan krijg ik te horen waar het is. Klopt. Um, in dit geval uh, hebben we ook in de tasjes daarvan een flyer. En daar staat ook op dat het in dit geval bij Take 5 is. Ehm... Um, maar het is inderdaad zo gedaan, als we hier ook nog overal bij gingen zetten waar het is... Dan heb je twee pagina's nodig. Dan heb je sowieso ja. twee pagina's nodig. En dan krijg je dus het gevaar dat er een aantal activiteiten mensen op de Bonnefoy naartoe gaan... waar er bijvoorbeeld maar twintig mee kunnen doen in dat uur. Ja. Dus we hebben het zo... En we willen toch dat ze naar de VVV komen vanwege... Dat Tasje wat we echt aan iedereen mee willen geven, dus op die manier ja, hebben we het gemeente moeten doen. En en je wil het zelf ook een beetje in de hand houden dat dat er niet zoals je zegt ineens 200 man voor die presentatie komt, terwijl maar plaats voor 80 ja, is het, nee, ja, precies. Nou, kijk, deze uh, activiteit is er nou net een waar we niet per se een max aan hebben gesteld, nee, maar... maar natuurlijk kunnen er niet zomaar ineens 200 man uh, in die zaal bij Take 5, maar. Uh, bijvoorbeeld Ferrari rijden. Ja, er staat één Ferrari en, dat, en elke twintig minuten gaat er een Ferrari uh, ga, gaat er van start. Dus, dat wordt knokken, Pieter. Ja, ja, ja. Je, je kan je nog inschrijven, hoor. En um, um, zo ook, um, er staat high bij. Nou, dan kunnen er twintig tegelijk uh, meedoen aan de high -t. Daar zijn we al een heel eind. Nou ja, en, en zo hebben we gewoon een aantal, voorst of een aantal activiteiten en workshops waar Max aan zit. En dan willen we dat een beetje kunnen reguleren. En haring schoonmaken, dat uh, moet je je mesje meenemen. Nee, dat wordt allemaal geregeld. Dat, okay. uh, ja, dat is wel heel erg leuk. Dat was dus ook weer zo'n enthousiaste ondernemer die dat dacht, die dat las. En dacht, ja wat kan ik nou doen? Ik heb uh, uh, een viscar en ik... ik, ik toen kwam hij uh, met de workshop Haring schoonmaak, nou, ik vind het geweldig. Ja. En je mag ze ook allemaal opeten, dus dat is natuurlijk helemaal goed. Ja, hij sprak uh, mij wel aan. <laughs> ja, u nou, kunt zich uh, nog opgeven uh, hoor. Ja. Lana, er reed een treintje rond door het dorp. Ja, klopt. Je kan opstappen, uitstappen, waar je maar wilt. Uh, nou, niet helemaal waar je maar wilt, maar uh, wat we hebben gedaan. Uh, dezezelfde trein die hebben we ook op de 50PLUSbeurs ingezet. Die heeft daar de mensen vanaf... de Eigenlijk dat ze net overstaken vanaf het station naar de ingang gebracht. Ja. En bij die ingang, of die, die trein die was helemaal bestikkerd met 50 plus dag, was echt een eyecatcher. Nou, die trein die rijdt ook in Zandvoort. Er zijn vaste opstappunten en afstapplekken. en, en Een rondje maakt Een zo. rondje maakt hij. Maar um, het is niet zo dat bijvoorbeeld in het centrum zijn één of twee plekken en daar zal je naar een aantal activiteiten moeten rijden. Hij gaat wel naar Take 5, naar De Haven, naar Nautique, naar Riche. Want die vier die zitten op het rijtje, die allemaal meedoen. Ja, en zo gaat hij ook naar Noord, waar de Duimwandeling begint. Maar het is niet zo dat we ook kunnen zeggen: van nou hij is om twee uur daar en daar. Want dat nee. is een beetje moeilijk in te schatten. Maar hij rijdt wel gewoon elke keer een vast rondje. En dat rondje doet hij een x aantal minuten over. Hè.